Bora, moeder van Israël, een hoorspel van Wim Bichot, gebaseerd op motieven uit het Oude Testament. Men heeft nieuwe goden gekozen. Het brood uit de poorten is verdwenen. Zij die op reis gaan, staan zij paden in. Er is oorlog, roof en plundering. Angst voor lijfsbehoud en goederen. Leiders ontbraken geheel. In Israël was er niet één. Tot gij opstond. Deborah, een vrouw. Tot gij opstond als profetes. Moeder van Israël. Waarom blijven luisteren naar het gefluit der herders? Waarom tussen de omheiningen lui en paffer blijven zitten? Gilad dommelt in. Aan de overkant van de Jordaan. Azer zit sluimerend aan het strand van de zee. Dan... Houdt er weer zijn schepen op. Het is tijd de dood te durven de trotseren. Uit de hemel hebben de sterren de strijd aangebonden. Daar komen de koningen uit Canaan, in slagorde geschaard naar het water van megiddo betanaak een buit van zilver behalen zij niet. Wel de nederlaag bij de oeroude rivier, de rivier Kishon. Daar stampen de hoeven der paarden door angstige jaags en er dapperen De stromende Kishon sleurt hen mee. Rood gekleurd, een optisch effect. Is bloed bedrog. Maar gezegend zij Jaël onder de vrouwen. Gezegend onder haar die in tenten verblijven. Aan haar voeten heeft hij zich uitgestrekt. Aan haar voeten is hij in slaap gevallen. Cicera, de verslagen veldheer, vroeg haar water. In een vorstelijke schaal brengt zij hem room. Zijn droom is onrustig. Nog vol strijdgevoel, van buit. Twee slavinnen voor iedere held. Zijn strijdkar blijft steken in het natte zand. Anderen rollen te langzaam aan. Vervloekt Meros, vervloekt zijn bewoners dat zij mij te hulp zijn gesneld. Cicera, waar hij zich neerlegt, ligt hij nu dood. Waarom loopt u zo onrustig heen en weer? Barak, de grote aanvoerder, zal toch een voorbeeld van kalmte zijn? Of is het de reactie op de overwinning? Ik wacht nog op berichten. Waarvan? Waar is de Bora? Voor haar was de dag ook vermoeiend. Een vrouw die een veldslag verwerken moet. Zij rust wat. De overwinning heb ik haar gemeld. Waarop wacht u nog? Dat is mijn zaak. Uh... Noem mij toch Sarai. Ik ben uw vertrouwen waard. Ik bedoel. Ik schonk uw wijn. Het staat daar nog. Ik beveel u niet. Dat laat ik over aan Deborah. Ik ben haar rechterhand. Het is al erg genoeg. Is het moeilijker aan te wennen? Een vrouw neemt het gezag over van de staat. Het is ongehoord. Maar het levert Barak een overwinning op. Of is dat nog niet zeker? De hoofdmacht is verslagen. De rest grotendeels afgeslacht. Toch zwerven er nog troepen rond. Misschien iets sterk. Dat was uw leger ook niet. Wel was zijn aanvoerder slim... Heb je dat gehoord? Er werd mij verteld dat u de sterke hoofdmacht van de Canaanitische koning naar het water lokte. Ja, 900 strijdwagens. Drink eerst uw wet. 900 strijdwagens door zware paden getrokken. De ijzeren wielen zakten in de weken grond. De beesten tot hun knieën. Elke afgeschoten pijl maakte een dode. De zweep bleef in hun handen stil. De dieren lieten wij in het tuig en worden straks tegen de vorige baas gebruikt. <laughs> mm -hmm. Oh, deze wijn is verrukkelijk. Rijk. Een speciale. Zij doet mij goed. <laughs> ik zie jou nou ook anders. Door de wijn? Misschien. Een vrouw moet vrouwelijk zijn. En als een vrouw haar roeping volgen moet... Moet? Door God geroepen. Ik niet, de Bora wel. Ach, gelukkig dat jij... Ik schenk uw beker nog eens vol. Deborah sprak het recht voor het eerst ten noorden van de Tabor, een klein gebied. Dat kon alleen omdat zij door God bekwaam is gemaakt. De Heer zendt zijn roach, zijn geest uit, die nu deze dan geen aangrijpt... en hem of haar tot een begenadigd leider maakt. Ten slotte was er gebrek aan centraal gezag. Aan het koningschap in Israël zijn generaties voorafgegaan... waar elke samenhang tussen de stammen ontbrak... Er was een richter nodig, als redder in de nood, een verlosser. Een periode van ideale theocratie. De heer regeert, maar geeft de macht uit handen. Macht leidt tot oorlog. Maar ook tot roem. Die roem wil ik zeker stellen. Een plattelandsbevolking wil zich bevrijden van de druk... die door de ommuurde steden op haar wordt uitgeoefend. Ik stel een daad. Een man kan daden stellen. Volgens Deborah is het de gewone gang van zaken... Een verklaring van de moeilijkheid. Een volk valt af van zijn god en daarop volgt de onderdrukking. Een volk roept in barre nood tot diezelfde god... ...en de geest gods bekleedt een vrouw, Bora, ...die nu als redster optreedt. De kringloop van afval en verdrukking. Roepen tot god en uitredding opnieuw. Of god zendt de vijanden op zijn volk af... ...om hen in de krijg te harden en de oorlogskunst te leren. Het causale verband... Maar boven het krijgsrumoer uit... ...wordt de eer van de verlossing gegeven aan God... ...die dienstknechten heeft bezield. Ik zou slechts een knecht zijn. Een knecht van Israël. Meer niet. Een knecht van ijzer. En tijdelijk begerenswaardig. Mm, jij spot met mij. Een beker wijn. Tot de rand toe vol... Alleen waar hij regeert of aanvoerder is in de oorlog, regeert de Heer. En alleen waar de Heer regeert, is geheel Israël aanwezig. Toch heeft het kind een moeder nodig. Mijn kennis wordt verkleind. Mijn moed is niet gewaardeerd. Een zekere Samgar, hij was de zoon van Anet, versloeg in het verleden 600 Filistijnen met één enkele kloossenprik. Ook hij bevrijdde Israël. En nooit heeft iemand meer van hem gehoord. Ach. Wat eenmaal is gebroken, wordt nooit meer heil. Wat gebeurt hier? Deborah. Ik was al bang dat het krijsrumoer opnieuw losbarstte. Barak viert de overwinning, een beetje ruw. Dat is geoorloofd. Het is een ruige, een mannelijke tijd. Doet mij genoegen dat te horen. Ik vind het zelf merkwaardig dat een vrouw de hoofdrol speelt. Ik heb mijn plicht gedaan. Een leger samengesteld en ik heb slag geleverd. Op mijn verzoek bracht u uit de stam Naftali een leger op de been. Ik heb mij eerst ter degen overtuigd of zij betrouwbaar waren. Zijn de verliezen groot? De beslissende slag heb ik gewonnen. Daarover straks. Een geschil verlangt een uitspraak. In het verleden ging dat eenvoudig. Ik hield dan zitting. Dat weet u wellicht nog niet. Dat weet ik nog niet. Er is een palm naar mij genoemd. Het volk wilde dat zo. De Deborah-palm. Hij staat tussen Rama en Betel, twee gehuchten. Wanneer de Israëlieten een geschil hadden... ...hield ik zitting onder die palm en sprak dan recht. Het volk kwam van heinde en ver om een uitspraak te verkrijgen. Mijn uitspraak was beslissend. Het ging vanzelf, gemakkelijk, eenvoudig. Na uw grootste overwinning wordt dat wel anders... Na een overwinningsroes, het volk in de hand houden. is even moeilijk als de veldslag zelf. Een krachtige wil. Die moet u wel gehad hebben in de strijd. Schenk de veldheer toch een beker wijn? Die woesteling. Nu uw verhaal. U gaf mij nog geen antwoord. De verliezen. Ik verwacht berichten. Het overzien kost tijd. Begrijpelijk. Waar werd de slag geleverd? Bij de Berg Tabor. Een zwaar terrein tussen Nazareth en het meer van Galilea. Drassig en vol kuilen water. De dag ervoor liet ik steeds kleine troepen in dat moeras en bij helder licht voorbij gaan. Zo lokte ik de hoofdmacht naar dat punt. Dat werd mij al verteld. Bravo. Het Rijn lijkt vlak, maar is verraderlijk. Mijn mannen heb ik niet opgesteld, maar steeds verdeeld in kleine groepen. Verdeeld langs de rivier en onzichtbaar achter struiken. De vijand viel hier aan liep in de val en werd vernietigd. Hij dacht ons te overvallen. En bij opkomst van de zon leek het of de hemel openbarstte. Het gedreun van paarden die woest werden opgezweept was oorverdovend. Ik moet zeggen, het schouwspel was groots. 900 strijdwagens reden aan. Versierd met vlaggen en pluimen. En geholpen door wilde kreten. Als was de overwinning reeds een zekerheid. En wat ik had voorzien gebeurde. De wielen drongen in de vette klei. De paarden afgeranseld... Zakte steeds dieper weg. Een hoeve leek vastgeklonken aan de grond. Men bleef de dieren slaan. in plaats van het gevecht van man tegen man te zoeken. De ene krijger en naar de andere viel. Wij kregen de tijd om de pijlen goed te richten. De vijand zocht zijn vijand die nergens was te zien. Een enkele vluchteling werd nog achtervolgd door onze kameelruiters. en neergeslagen als natuurlijk afval van de samenleving. Uw wijn. Het overweldigende van dit alles. bewijst dat God u welgezind is. Uw prediking was erop gericht dat doden een misdaad is, de boeren. Nonsens! Je doodt om niet gedood te worden. Bij dieren en bij mensen. Het kan niet anders. Met God of zonder God. Het is uw vak en u verstaat het goed. Ik kreeg het bij wel een leger te formeren. Ik geef toe, ik wachtte jarenlang. En ook mijn ergernis nam toe. Steeds meer. Ik ken deze symptomen. Een vijand, gezeten op fluwele kussens, verslapt slechts langzaam. Maar achteruitgang van de bloei betekent bevordering van de misdaad. Als de jeugd geen werken wordt geleerd, is zij gemerkt met een vervloekt stempel. In de beveiligde steden leek men tevreden over iets dat er niet is. Het opgehoopte zilver werd besteed aan wapentuig. Dat in de modder wegzonk. Het bleek een waardeloze luxe, een bedrog. Alleen oogverblindend voor wie niet kan zien. Een wapenarsenaal zonder hoofd. Een gezonde man is een zieke die het zelf niet weet. Zij hebben niet beter verdiend. Het verbaast mij. Hoe ben je eraan toe als je met een tragedie wordt geconfronteerd? <laughs> Dat is een heilige in de woestijn. Zeker geen nederige onder de nederigen. Klare taal. En de gevolgen? Ik gaf bevel alles af te slachten wat nog over is van de hoofdmacht. Ik bedoel besmetting. Al die lijken. U denkt aan alles? Ik denk aan Israël. Geen nood. De rivier is aan het wassen. En zuigt alles mee naar open zee... De overspoelde oevers waren al rood gekleurd. Een leger gaat onder in bloed. Het is dikwijls zo gegaan in het verleden. De toekomst zal niet anders zijn. De dood maakt rond. Het is onontkoombaar. U, u bent zo. Veranderd? De overwinningsroes. Die vier ik niet met wijn. Een heldere, exacte geest was er voor nodig. Heidenen worden geboren om vernietigd of uitgeroeid te worden. Als God het wil... Geboren worden is één op duizend. Heidenen die de zeden vertrappen. Inderdaad, het doel heilig te middelen. Een soldaat spreekt van ethica. <lacht> Wel iets om te verwerken. Ja, van soldaat gesproken, ik wacht nog steeds. Zelfs een vrouw mag mij de tucht niet doen vergeten. <lacht> ik wacht op gegevens, de afwerking. Dreigt er dan nog gevaar? Het is geen tijd om al te gaan slapen. Zoals ik deed... U bent een vrouw. Ik lees door uw woorden heen. Geef de veldheer nog wat wijn. Ik heb werk te doen. Veel zelfs. Als u vertrekt, bericht mij dan. Heb ik haar gekwetst? Dat zou kunnen. Een man, een soldaat in de roes van de overwinning... Ik heb geen waarderend woord gehoord. Die tijd komt ook. U wordt straks inraald met klarongeschal. Met bloemen wordt u omhangen. Mooie vrouwen zullen een knieval voor u doen. Voor schoonheid had ik weinig tijd. Te weinig. Ik had veel moeite om de volken Zebulon en Naftali zover te krijgen... dat ze hun leven durfden te wagen in de strijd. Een strijd tegen de koningen van Canaan. Ik moest ze woord voor woord vertellen hoe hun leven was. Ik zong van de onveiligheid ter wegen in die dagen van verdrukking... Zij die moesten reizen, gingen langs kronkelende binnenpaden... ...want de heerbaan was niet begaanbaar wegens roverij. Hun goederen werden hun ontstolen. Hun vrouwen en dochters afgenomen, verkocht als slavinnen. En toch, aarzeling. Sommige stammen deden of het hun niet aanging. De stam Ruben die overlegd, maar geen man heeft afgestaan. Ze knikten slechts. Bleven zitten tussen hun veestallen, luisterend naar het fluistpel bij de kudde. Er is hen verteld, geleerd, dat doden strafbaar is voor God. Wie leert dat? God! Dat zeggen de profeten. De Bora ook. Als profetes. Maar zij zegende de wapenen. En mijn leger. En mij. Oh. En deze wijn is sterk. De speciale. Altijd. Ah, de noodzak van het leven. Wijn, woeste krijgers. En wilde zeden, gelijk als bij de heidenen. Het een komt uit het ander voort. De Bora is wijs genoeg om te begrijpen wat onvermijdelijk is. Zij leeft in een vijandige wereld, gespannen, verdacht zijn op alles. Als zij met iemand sprak, was ze op haar hoede, gespitst op gevaar, haar nek gestrekt als sommige roofdieren. U hebt goed opgelet. Dat ontgaat mij niets. Nog de lafheid van een soldaat, nog de vragende blik van een vrouw. Uw werk is nog niet klaar. Kom hier. De Bora is hiernaast. Het gevecht lokt mij wel aan. Voorzichtig, voorzichtig. Kom, kom hier, meid. Ik hoor de hoefslag van een paard. Ah, vervloekt. Zo vergaat het mij te dikwijls. Ja, u verwacht hem, immers. Ah, eindelijk. Ik heb lang moeten wachten. Kom binnen, soldaat. Herkent u mij, heer? De zoon van Ahmad. Geef hem wijn. Hij is vermoeid. Hondsmoe. Niet weten hoe moe je bent. Hij heigt... Ga zitten. Hij hey, is soldaat. De soldaat blijft staan. Hoeveel schurken heb je gedood? Niet één. Niet één? Ik had er geen tijd voor, heer. Ik moest commando's en berichten overbrengen. Trouwens, ik had nog nooit een speer gezien. Nog nooit een pijl geschoten. Ik was een herder en werd opeens soldaat. Je wist toch waarvoor? Oh zeker. Een beter leven, welvaart, brood voor iedereen. Hm. Klinkt mijn stem te zwak. Vannacht. Hij slaapt. Ik, ik, ik slaap niet. Mijn ogen vielen dicht. Er was veel stof op mijn weg hierheen. Kon je die weg wel vinden? <laughs> een vraag. Hij is er toch? Ik moest. Ik wilde verslag uitbrengen aan de Deborah. Dat was de opdracht. De laatste. Aan wie? Ik dacht... Deborah is een instrument. Door oorzaak en gevolg. Ah. Het verslag breng je aan mij uit. Vannacht. Er was nauwelijks gerucht. Ik reed door een bekend terrein onder de sterren. Ik keek naar boven en het was net of daar een gigantische strijd gestreden werd. De hemel was of leek een woestenij. De ganse kosmos nam er deel aan. Vanuit de hemel streden de sterren als hier op aarde. Maar zonder bloed. Heb jij bloed gezien? Ach, daar raak je aan gewend. <laughs> Dan ben jij uit het goede hout gesneden. Vertel verder. Mijn paard werd angstig. Luisterde niet naar de teugel. En ik kwam in het strijdgevoel terecht. Van eerlijk vechten was geen sprake. Zoals ik wel van mijn vader had gehoord dat men elkaar bestreed in het open veld. De sterkste won. Ik zag onze soldaten niet. Hoorde alleen het gesuisterde pijlen vanuit een hinderlaag. Die troffen doel. Dat zeker. Ik zag mannen vallen zo sterk als ijzer. Hoe weerloos is de mens voor wat uit de lucht valt. Hoe weerloos is eerlijke kracht? Drink toch een slok. <coughs> het was veel stof. De veldslag is gewonnen. Het was een slachting. We kwamen opgezet door het genie. Ik had voordeel de vluchtelingen te achterhalen. Dat moest ik overbrengen. De meesten vielen op de vlucht... ...tot zij zich overgaven. Ze werden weggevoerd als slaven. Hun werd de rechterhand afgekapt. Nee! Stoor je niet aan haar. Maar waar het om gaat... De legeroverste. Is hij gevangen? Nee, nee. Ontsnapt? Men weet het niet. Hij was toch te herkennen? Ik heb hem zelf gezien. Zijn zijn vaandel, zijn pluimen, zijn versierde strijdwagen. Twee grijze paarden. Hij is gevlucht, heer. Cicera is gevlucht? De lafaard. Dat mag in geen geval. Hij mag de kans niet krijgen een nieuw leger te gaan fokken. Naar welke kant? Men zegt naar het noorden... Men zegt, men zegt, ik wil zekerheid. Ik moet zekerheid. Jij brengt me op het punt waar hij het laatst gezien is. De baard, vooruit. Sta niet te wankelen en geen drank meer. Hij kan niet, heer. Hij kan net zo min als ik. Hij moet. Gooi in het zadel, luiaard. Wat water voor het paard. Daar is geen tijd voor. Kom mee. Hij gaat dus weg. Hebt u geluisterd? Een overwinnaar mag niet lastig worden. Een land vrijmaken, een overwinning brengen... betekent niet een land besturen... Voorlopig moet hij op zijn gemak gesteld. Ik heb hem goed gestemd. Vrij postig laten zijn. Wat meer met de mond, wat minder met de daad. Ik liet hem illusies. Zijn ijdelheid is niet gekwetst. Zijn zoveelste bijval mag een andere zijn. Ik ben niet zoals de vijand die verslagen is, Wilborde. <laughs> Ik hoorde dat Cicera, de legeraanvoerder van de vijand. Hij is gevlucht. Dat gelooft men. Naar het noorden. Waar denkt u aan? Aan gevaar. Hij is toch verslagen? Cicera nog niet. Cicera zelf is moeilijk te verslaan. Wij gaan ze achterna. Wie? Barak en zijn soldaat. Hun achterna. Waarom in godsnaam? Een ingeving. Ik voel dat het nodig is. Stop! Stop! Wij rennen in het wilde weg. Wie loopt daar? Een man. Dat zal Geber zijn, heer. Hij woont achter die lage heuvelrug. Geber? De keniet? Ah, het is te proberen of hij wat heeft gezien. Hij wacht op ons. De kenieten zullen blij zijn met de overwinning. Dat staat nog te bezien, heer. De kenieten zijn een verslagen volk. Maar Cicera heeft het met zijn vredesverdrag wel goed gespeeld... Hij gaf hen gunsten. Een zekere bloei wil niet te ontkennen. Ze hebben hem geen soldaten geleverd. Maar ook niet aan uw kant. Geef kinderen brood en dus ze doen alles wat je wil. <laughs> Stom volk. En hun soldaten had ik ook niet nodig. Dat is bewezen. <laughs> Nog nimmer is een koninklijk leger zo in de pan gehaakt. Hun materiaal bleek waardeloos. Hun mankracht knapte af als strohalmen. Ergens doet me dat pijn. Waarom, hier? Een goed gevecht met een waardig tegenstander lijkt mij nog altijd. Hé hey daar! Ik herkende u van ver. Dan heb je goede ogen. Hebben die nog meer gezien? Bedoelt u... Weet je dat het leger is verslagen? Wat niemand had verwacht, is gebeurd. Ik weet het. Geruchten van een overwinning worden door de wind gebracht. Bijna zo snel als het geluid. Ik was in de stad... Het geweekklaar is niet van de lucht. Hoeveel vrouwen zullen alleen verder moeten. Volgens de bericht is geen man ontsnapt aan de door u gerichte pijlen. Goed, goed dat je op de hoogte bent. Geen man ontsnapt is overdreven. Een enkele misschien. Inderdaad, een enkele. En juist een die ik ook gaan had zien vallen. Een dapper krijgsman waarschijnlijk. Mogelijk. Maar toch gevlucht als een lam voor een leeuw. U bent op zoek naar hem? In het belang van Israël. Ik wil zijn dood. Misschien is het leven voor hem erger dan de dood. De toekomst voor een verslagen veldheer lijkt mij niet zo groot. Hij zal op wraak belust zijn. Ik ken deze gedachte. Ik heb er jaren op gewacht. We gaan verder om hem te zoeken. Het liefst zal ik hem ontmoeten in een eerlijk gevecht. U bent moedig, heer Barak. Alleen al omdat u vergezeld bent van één enkel soldaat in tijd van oorlog. Wie zal nog durven opstaan? Is zij uw vrouw, daar in de opening van die tent? Jawel, mijn huisvrouw. Mag ik haar begroeten? Zeker. Ik ken je nog van vroeger. De diensten die je voor mij hebt gedaan. Ik was toen nog heel jong. De vijandelijke soldaten lieten mij het afval zoeken om wat te kunnen eten. En ik luisterde naar hun gesprekken. Ze onthouden kon je goed. <laughs> Nu is dat niet meer nodig. Het afval bestaat voor ons niet meer. Dat krijgen zij. Wilt u niet binnenkomen? Een beker wijn? De heer Barak heeft haast. Hij wilde alleen begroeten. De soldaat wellicht. Hij heeft het meer nodig. Die dromer moet niet te veel drinken. Hij zou zijn plicht verzuimen. Te zachtmoedig worden voor onze opdracht. Ik neem de route door het dal. Een deel van ons leger is al op weg naar de stad. De intocht zal hooghartig zijn. Maar de vrouwen zullen bloemen strooien. Ik ken ze. Voor bevrijdig zijn ze lief. En meer dan dat. Heb ik geen succes, dan kom ik weer hier langs. Bewaar de wijn. Meent hij met succes? Zijn overwinning is niet volmaakt als hij Cicera op vrije voeten weet. Ik begrijp jou niet. Hij heeft mij niet gevraagd of ik Cicera gezien heb. Een leugen heb ik niet verteld. Wat jij doet is veel erger. Cicera onderdak verlenen is verraad. Verraad aan wie? Cicera heeft een vredesverbond met de kenieten en ik ben één van hen. Cicera is verslagen. Zijn macht bestaat niet meer. Een nieuw verbond is niet van kracht. Er is nog geen. Dit zal je aangerekend worden. Ik schend de wet niet. De wet bestaat niet meer. Dan blijft nog de gastvrijheid. Het gastrecht geldt als heilig. Hij wordt niet geschonden. Waar is Israël? Bij de beesten. Hij ligt daar onder het hooi. Breng hem in de tent en maak een bed gereed. Bevelen kan je goed. Dat kon ik ook. Bent u opgestaan? Wilt u weg, heer? Ik ben er niet toe in staat. Naar lichaam en nog meer naar geest. Ben ik een vijand? U bent een gast. En een verslagen man. Dat valt niet te ontkennen. U mag hier rusten zolang u wilt. Weggaan wanneer u wilt. Wat water? Er is melk. Ja, al zal dat verzorgen. Ik ga direct. Gaat u weer liggen? Ik dek u toe. Wat u hebt doorstaan moet vreselijk zijn. Ik haal u wat te drinken. Er is nog room. Room? Dat is te veel. Geber zei, u bent een gast. Een gast is heilig. Dat er nog mensen aardig voor mij zijn. Wat ben ik nog? Hoe zal de opinie zijn? Waarschijnlijk slecht. Je durft het mij te zeggen. Uw mankracht was in de meerderheid. Het was het terrein. Het jaargetijde. De bodem leek een vette massa. De hoeven van mijn paarden kleefden vast. Normaal had ik met mijn strijdmacht hun harde stuk gelopen. Een bewegend doel is met pijlen slecht te raken. Wij stonden stil. Elke man was een schietschijf. Niet te missen. Door toch voorzien? Geluk. Of ongeluk. Als een laffe hond heb ik moeten vluchten... De Dood zoeken kon ik niet. En waarom? Mij wacht een nieuwe taak. Ik heb verloren. Aan de aarde vastgeplakt is de vijandelijke pijlen wapen... waar geen wapen tegenover staat. Tot nog toe... Moet dat gevonden worden? Dat zal gevonden worden. Eens zullen er wapens zijn... die men niet durft te gebruiken... omdat de vernietiging te groot zal zijn... De veldheer die zijn handen heeft, zal zelfs niet hoeven vechten. Een volk dat dan wil blijven bestaan, zal meer afhangen van zijn vredesprestaties dan van zijn aanvalsmiddelen. U ziet veilig vooruit, heer. Ik zie het. De aarde zal eens een product worden van geestelijk welzijn, voortgekomen uit door de God geschapen natuur. Zulke ideeën krijg ik nu. Als ik verslagen lig. Hoe komt het dat de mens te laat tot de rijpheid komen moet? Omdat niemand zich bewust is van de waarde van de mensheer. Ook gebrek aan te veel dingen. Gebrek aan kennis brengt armoede teweeg. Nu de nederlaag een feit is, zal dat wel spoedig blijken. Waarom? Waarom ben ik mislukt? Ik had het sterkste leger en toch schoot ik tekort. Raadsel. Als God wil straffen, dan zonder moord. Ik breng u, Rome. Zal ik u helpen? Zo erg is het niet. Kersvers. Ik heb moeite. Room in een zilveren schaal. Ik steun uw hoofd. Ik begrijp volkomen hoe u zich voelt. Drinkt u toch? U zal daarna moeten slapen. De slaapvatten zal uiterst moeilijk zijn. Er dwalen te veel gedachten rond. Het is alles zo vreemd. Jaren van werken zijn er niet gegaan in enkele uren. Het lijkt onmogelijk. Wat is zo vreemd? Is het God, de mens of de natuur? Het was de natuur, de weeke grond. Drink toch uw room. Alles. Uw paarden wilden niet vooruit. Geen meter. Hun positie was openloos. De aparte positie die de mens inneemt in de natuur... is even slecht. En achtergesteld. Bij beesten zelfs. Een vos is na een half jaar volwassen. Een paar na dertig maanden. En de mens? De mens eerst na tien keer die tijd... U denkt al aan een nieuw leger. Zo even, zei u toch. Toen droomde ik in de toekomst. De werkelijkheid is heden. Vandaag, na de nederlaag. Hoe zou het anders kunnen? Ik breng de schaal terug. Ik doe de dek om uw schouders. Zo. U moet gaan slapen. U hebt hier niets te vrezen. U kent ons standpunt. Een gast is heilig. Slapen. Dat zou het beste zijn. Een wens. Ik begrijp het. Ik zou een varken moeten zijn om nu te slapen. De mens is niet zoals een dier op twee kiemcellen aangewezen. Maar bezit de unieke gaven van geestelijke bevruchting. De Egyptenaren, Babyloniërs, waren daar al eerder achter. Helaas, wij hebben dat niet uitgebuit... Waar geestelijke vrijheid heerst, moet ook de vrijheid van het lichaam gelden, heer. Te veel slaven, dode geest. Slaafs doen, denken. en reageren enkel op bevel. U zoekt immers een oorzaak. Een oorzaak? Wat geeft dat nog? Ik zal misschien uitgestoten worden. De koning is zeer op u gesteld. De koning verschant zich in zijn paleis. Het volk kent zijn plaats, de veiligste. En Kiklios, Paideia, afgeronde vorming, is ontleend aan het oudste schrift der weren. Want alles moet gerangschikt zijn voor de stomme massa. Hij zal het effect van de nederlaag niet eens begrijpen. Hij weet dat de slijpsteen zelf niet slijpt, maar zonder die steen wordt geen speer scherp. In dit rijk is veel geleerd, wel in te veel verschillende hoofden. De eersers rusten op fluweel, vermaakten zich met vrouwen van verdachte looi nog op het uur toen er al slag geleverd werd. Wat mij verbaasde was de dramatische rampzalige kalmte waarmee alles werd opgevat, de zekerheid van de overwinning. De feestroes is vooruit betaald. In één dag, gebeurt dit alles. De koning verschant zich in zijn paleis, gebouwd uit marmer, brons en prachtig steen. Een waar labyrinth van vertrekken, feestzalen, versierd met manshoge vazen van aardewerk. Groot, machtig. De binnenplaatsen en trappen lijken kunstige honingraad. De koning is zeer op mij gesteld. Dat was gisteren. Toen een strijdmacht op harde grond optrok... met muziek en wapperende fanen, onverwoestbaar. Het leek volmaakt. Het leven is niet bedoeld om volmaakt te zijn. Nee. Volmaakt wordt in de hemel. Dat alles gebeurt op één enkele dag. Wat is één dag op een mensenleven? Eens zal van de vergane grootheid niets meer te merken zijn. Wanneer de verbindingswegen versperkt zijn met het verleden... wordt de wens om voorgangers te evenaren al in de kiem gesmoord. Je zegt het hart onverbiddelijk. De waarheid kan rust geven. Rust? Mijn huisvrouw gaf uw oom, een deken. Ik ben er dankbaar voor. Ook voor de waarheid die ik zelf niet uit kon spreken. Aanvaarden, heer. Ik laat u alleen. Ik laat u alleen. De koning, de koning vlucht. Alles was mijn bezit. Ontbonden door diefstal, rijkdom, wellust. Gefaald. Het zaad slaagt er niet in vruchtbare grond te vinden. Vernietigd. Waarom? Wat komt er nog? Wat zal het einde zijn? Geen God. Niets. Niets.